10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De rellen afgelopen nacht in Egypte hebben aan vele tientallen mensen het leven gekost. Er zijn berichten over 75 doden en de BBC meldt zelfs meer dan 100 dodelijke slachtoffers. In verschillende steden gingen tegenstanders en aanhangers van de verdreven president Morsi de straat op en raakten slaags met elkaar. De politie gebruikte traangas om de groepen te scheiden. Volgens ooggetuigen had de politie ook scherpschutters ingezet, maar een agent heeft dat tegenover het Egyptische staatspersbureau ontkend. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de drie zuidelijke provincies Zeeland, Limburg en Brabant. Code oranje staat voor extreem weer. De komende uren worden zware buien verwacht die vanuit België het land binnentrekken. Lokaal komen windstoten voor van 90 km per uur. Ook voor de rest van Nederland is een weerwaarschuwing gegeven, maar in het zuiden worden de zwaarste omstandigheden verwacht. De AIVD heeft de Iraanse ambassadeur in Nederland maandenlang afgeluisterd. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van diverse betrokkenen in onder meer de inlichtingenwereld. De operatie werd eind 2010 opgezet om informatie te verzamelen over Nederlanders in Iran, zoals Zahra Bahrami. Zij zat gevangen in Iran en werd in januari 2011 ter dood gebracht. Het afluisteren van een ambassadeur is niet uniek, maar het gebeurt niet vaak omdat het de diplomatieke relaties kan schaden. Op snelwegen naar Zuid-Europa is het erg druk. Veel mensen gaan vandaag op vakantie en daarbij wordt het ook nog eens extreem warm. Tussen Lyon en Marseille stond vanochtend al 50 kilometer file. Ook in Zuid-Duitsland, rond München is het druk. In Duitsland, Oostenrijk en Italië kan het vandaag 37 graden worden. De ANWB raadt mensen daarom aan om water voor onderweg mee te nemen weer. Een dag dus met een afwisseling van zon en wolken en ook lokaal hevige onweersbuien. Het is benauwd met temperaturen tussen de 25 en 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terug weg, 16 meter walk-out. Theo walk De Segliek, maar die wel eens te zacht, maar die krijgt het onderweg. Fuzi niet. En hij scoort. Fuzi niet scoort. De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaalvoetbal.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 News show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Vier minuten over tien geweest, het laatste uur van de Nieuwsshow En straks om half elf is er weer een recessent bij onze studio. Dat is in dit geval Arie Storm. En Arie, je hebt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mensen zeggen altijd dat ze zo graag in vakanties op het strand lezen. Ja. dan nemen ze een boek mee. Maar ik weet nou precies hoe dat dan werkt. Want als ik een boek lees, ja. dan word ik door dat boek herinnerd aan een ander boek. En dan wil ik naar mijn boekenkast lopen om dat boek erbij ja, te bijten. dat halen. is geen nieuwsgoede idee. Dat gaat het gaat Korte verhalenbundels. Weet je wat je moet doen? Ja. Je moet naar het strand gaan met iemand die je dan voorleest. Dan heb je alles gezegd? Oh, dat is ook, ja. ja. ja. Of gewoon niet naar het strand. Ja. Dat is eigenlijk oh, het allerbeste dan. in mijn geval. Uh, van de week werd de longlist van de, Boeker, de Man ja. Booker Prize bekend gemaakt. 13 boeken. Het wordt, uh, altijd leid... wel bijzonder, toch? Ja, er is altijd wel wat. Ja. Ja, zij zijn, onze Arco en Libre zijn gebaseerd op die, op die Booker Prize. Zij zijn ermee begonnen. En in Engeland is er eigenlijk altijd nog meer gedoe over dan in Nederland. Ja. Nu valt het tot nu toe mee, hoewel er wel... Uh, gezegd is dat de lijst wel zeer gevarieerd is. Wat je als compliment kan uitleggen, maar wat ook een uh, soort kritiek, bijna, ja, kritiek kan zijn. Van de echte, de, de grote namen staan er niet op. Maar de variatie zit erin dat de grote namen erop staan, maar er staan ook volstrekt onbekende namen op. Naar de grote namen, komt Toybin, staat er bijvoorbeeld op. Ah, die, ja, die is zo goed. Ja, die is geweldig. Die is uh, meteen ook een van de topfavorieten. Waar het niet dat hij de dunste roman op de lijst heeft staan. Het is 114 bladzijden. Hm. Maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, zeggen we dan altijd. Maar, uh, maar er staan ook volstrekt onbekende debutanten op. Ook staan er zelfs, dat is bij die Boekenprijs altijd wel bijzonder... boeken op die nog niet eens uit zijn. Hè? Want euh, Het systeem is iets anders dan in Nederland. De uitgever levert de boeken aan die genomineerd zouden kunnen worden. En die mogen uh, boeken aanleveren die bijvoorbeeld in september of in oktober nog uh, moeten verschijnen. Er staan er drie vier op die we dus allemaal nog niet gelezen ja. kunnen hebben. Maar daar is dus wel enige kritiek op, op dat systeem. Want wat de uitgever dan vervolgens weer doet is... de boeken die pas voor september en oktober zijn aangekondigd... nu toch alsnog versneld uitgeven. Want nou, ze staan nu op die lijst. Uh, ik heb een boek bij me, dat ga ik over twee weken bespreken als we eraan toekomen. Want dan ben ik er geloof ik weer. Nou ja, in ieder geval de volgende keer. No Violet Blauwa... Blawayo. Dat is een bijna onuitspreekbare naam. Daar maakte ik ook helemaal niks van. We hebben nieuwe namen nodig. Dat is een van die debutanten. Verrassend, uh, verrassend boek. Deze was ik al aan het lezen toen de Longlist bekendgemaakt werd. Colin McKen. Dat is een uh, zeer bekende schrijver. Categorie Orde vergroten. Con Toybin. Winnaar onder andere van de National Book Award. En van de Dublin Impact heeft hij al gekregen. Dat is gewoon echt een grote naam in de literatuur. Transatlantisch. Dus die ga ik straks uh, bespreken. Roman. Um, ik heb verder bij me een Duitse humoristische roman. Zijn die er ja, ik dacht al dat je dat ging zeggen. Maar goed, Paul <laughs> Ingendaai. De romantische jaren. Duitsland en humor, dat ligt voor ons een beetje ingewikkeld. Ja. Maar goed, kijken of het grappig is of niet. Een klassieker. Dat is toch altijd wel leuk als je dat in de vakanties kan lezen. En het is een klassieker die voor het eerst in het Nederlands verschijnt. Tussen de bedrijven van Virginia Woolf. Ik ben enorm fan van Virginia Woolf geworden eigenlijk. Ik had altijd vage bezwaren, maar sinds een jaar of drie zijn die opgelost... als sneeuw voor de zon. En uh, ja, heel groot schrijfster. En wat ik heel grappig vind, of heel, ja, grappig is misschien... niet helemaal het goede woord, maar iedereen kan wel een regel... Bloem uit zijn hoofd citeren, of een regel Leopold... of een regel Slouwerhof. Dat zijn de grote dichters van de 20 ste eeuw. Adriaan Roland Holst was in zijn tijd misschien wel de grootste. He, zo werd hij in ieder geval door de andere dichters uh, beschouwd... de prins der dichters. Ik zat dus nu een korte biografie van hem uit... Een, ja, dus Laten we zacht zijn voor een kind. Kijk, gelukkig. Mieke weet het voor elkaar. Ja. Ik heb deze test in de trein gedaan. Ja, straat hond, en op geen... en Mieke, gelukkig. Nee. Ja, hij, al... hij is gered. Ik, ik ken alle uitspraken van Donald Duck. Maar... <laughs> nou, maar dat is wel bijzonder bij Roland Holst. Ik zag, ik zag twee weken geleden... je hebt de, de Dode Dichters Almanak. Dat is zo'n uh, ja. heel leuk VPO-programma... waarin je opnames ziet van dichters van vroeger Van Dode ja. Dichters. En uh, je ziet er een zaaltje. En dan zie je alle grote van die tijd... Uh, zeg maar van, van uh, Carmichelt uh, tot aan Bloem. Tot aan, nou ja, die zie je uh, allemaal ademloos kijken... naar een beetje gek klein oud mannetje in mijn beleving. Ik beledig hem nu heel erg, maar Adriaan Roland Holst. En toen dacht ik, ik ken zijn naam, ik weet dat het een grootheid was... Maar wat heeft hij eigenlijk gedaan en wie was het eigenlijk? En nu is er een lekkere handige, beknopte uh, biografie uh, verschenen... van Jan van der Vecht. Die heeft tien jaar geleden al een heel dikke biografie aan hem gewijd. Maar oh. dit is dan net even mooi als okay. introductie. Hartstikke goed. Dat en meer dus over een minuut of twintig inmiddels. Uh, over een klein kwartier praten we met... Italië-correspondent Rob Zoutberg. En dan gaat het over de Via dei Fiori Imperiali. En dat is de beroemdste verkeersader van Rome. En wat doen ze daar nou? Vanaf volgende week wordt die afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. We sluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek over kunstpaus. Seica al Mayassa, zij wordt ook wel de machtigste vrouw in de kunstwereld ter aarde genoemd. En dat mag ook wel als je 1 miljard dollar per jaar te besteden hebt aan kunstprojecten. Goed, maar we beginnen met de laatste rustplaats. In Duitsland en Groot-Brittannië is de natuurbegraafplaats al jaren een begrip. Met vier begraafplaatsen op de teller begint ook Nederland kennis te maken met de onopvallende rustplaats, waar de integratie tussen mens en natuur centraal staat. Eind 2012 begon Dolven van der Wij. Misschien familie, daar gaan we nog uitzoeken. Samen met zijn stiefzoon een eigen natuurbegraafplaats... genaamd Hilligmeer op zijn landgoed Heidehof bij Assen. Bij Hilligmeer, dat is Drens voor Heiligmeer... kunt u een rustplaats voor de eeuwigheid midden in de natuur reserveren. Waar uw nabestaanden u kunnen herinneren met een zwerfkei of een eigen boom. Niet natuurlijk zo'n grote, dikke, plak. Dat is uh, niet aan de orde. We gaan erover praten met Dol van der Wij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u, u kocht dat in 1996 om uh, meer bezig te kunnen zijn met uh, natuurbescherming. Hè, een hobby van u. Had u ooit kunnen denken dat u 17 jaar later eigenaar zou zijn van een begraafplaats? Absoluut niet. Nee. En uh, hoe, hoe is dat zo ontstaan dan? Wij waren uh, al bezig met denken over de relatie mens en natuur. En de kwaliteit van natuur. En... Wij kwamen tot uh, de gedachte dat uh, ja, de, de verbinding tussen mens en natuur zo gering is nog maar voor de meeste mensen. Dat we eigenlijk uh, vonden dat we daar wat aan moesten doen. Hè, de eeuwige cirkel van dood en leven. Uh, hebben we ook een gedicht over gemaakt. Hoe we een nieuwe natuur uh, hebben gemaakt. Met vrouwen. Uh, ja. Een groot uh, creatieveling die kwam ook op de gedachte om vanuit die verbinding van mensen-natuur... te kijken naar uh, die grafheuvels om ons heen. Oh, de, waren, waren er ook oude grafheuvels op uw de terrein? Waren, ah. Er zijn nog steeds zeven mooie oude grafheuvels... helemaal geïntegreerd in de natuur. Voor welke tijd? Uit 3000 voor Christus Oe, tot 2000 voor Christus. En toen dacht u, daar kunnen we eigenlijk wel opnieuw mensen gaan begraven? Was dat het? Nou, het was uh, nog directer... Uh, er werd in een van die grafheuvels ontdekt, uh, het was al uitgegraven, dat daar begraven lag een moeder van 18 en een kind van 4. En uh, op dezelfde dag begraven. D dat kan met moderne technologie uitgevonden ja. worden. En dat vond mijn vrouw zo'n geweldig idee: uh, dat je daar misschien aan de overkant een natuurbegraafplaats voor kinderen kon uh, oprichten. Ah, zo, is het begonnen, het die... zo is het begonnen, En zo is het begonnen. Dat hebben we verder uitontwikkeld door allerlei invloeden. En, en, en hoe gaat dat dan? Want ik, bedoel, ik heb wel laten vertellen, in Nederland al wil je je kat in je eigen tuin begraven. Nou, dat is geloof ik een onmogelijkheid al. Ja, moet je, je stiekem doen. Ja, precies. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Wat gaat u dan doen? Ja, dan, dan ga je naar de gemeente en naar de provincie. En dan is de wet ruimtelijke ordening aan de orde. Ruimtelijke ordening wil in dit geval zeggen... je moet een stukje natuur hebben... En daar moet een tweede bestemming op geplaatst worden van begraafplaats. En daar ben je de hele tijd mee bezig, want het is een nieuwe materie voor uh, ook de wetgever en uh, uh, de overheden. Maar een be bijzondere begraafplaats bestaat al. Maar een bijzondere begraafplaats waar uh, natuur voorop staat, dat is uh, vrij nieuw. Maar dat vond hè, u en de omgeving de provincie van het goed idee? Dat was een goed idee, maar we hebben ook enigszins geprofiteerd van een onderzoek van Alterra in Wageningen. Die had uitgevonden wat nou eigenlijk de meest groene manier van graven is. En is dat gewoon in een lapje onder de grond? Eh, of eigenlijk bloot onder de grond? Dat kan ook. Dat is op één natuurbraafplaats al gebeurd. Ja. En we hebben er ook al het verzoek toe gekregen. Maar meestal is dat in een, uh, ja, een milieuvriendelijke kist of een band. Oh, ja. Of een baarder, dat kan, uh, dat dat kan, kan ook. ook. Ik en... begrijp dat er dus mensen in een kist begraven worden... die weer gemaakt worden van bomen van uw landgoed. Ja, dat klopt. Wij hebben uh, een hoop hout op het landgoed. En het is natuurlijk het meest natuurlijk als dat hout als dat dood is... dat dat ook weer uh, opgenomen wordt door de natuur uh, in... Uh, het ja. landgoed zelf en door de aarde zelf. Want ik begreep dat je dus niet met nylonkousen mag. Of met. Uh, ja, kleren die je niet. Ik volledig... ga Ja, uh, ja nee, of, dat uh... is inderdaad een, een moeilijk punt. We moeten de begrafenisondernemers ook duidelijk maken. dat ze zoveel mogelijk. Uh, en, en de families die daarmee bezig zijn. Ja. Uh, milieuvriendelijke kleren aantrekken. Ja. En dat is, uh, dat is er genoeg. Linnen, katoen, uh, ja. uh, zijde. We hebben. Uh, een, uh, ja, een cliënt gehad die uh, haar eigen graf heeft uitgekozen voordat ze doodging. En daar bewust mee bezig was. En die heeft zelfs een lijkwaarde helemaal gemaakt van natuurlijke stoffen. En daar wilde ze in begraven worden. Vinden mensen die de nabestaanden het uh, niet een probleem dat er geen steen is... En? Dat is uh, natuurlijk een, uh, ja, een, een wens van vele mensen. Iedereen wil wel wat aan dat graf frunniken, een mooi ja, bloemstukje teruggaan. van plastic ja. of een beeldje van andere kunststof. En, dan, uh, ja, en plantjes die niet in de natuur horen. Wij zijn daar heel rigoureus mee, rigoureus mee. Dat mag niet. Dat, uh, dat staan we niet toe. Wat mag er wel? Wat er wel mag, is een boom planten, zoals al gezegd... die thuishoort in dat landschap, in het Drentse landschap. Uh, vele mensen weten niet dat bijvoorbeeld in Drenthe de Linde... een oerboom is van het landschap. Nou, je kan er een linde bij plaatsen, een beuk. Dat wat er thuishoort. Eh... Uh, wat er ook mag, is alleen maar een Drentse kei... die daar overal in het landschap ja. voorkomt. Die haal je bij Bramert het weg. Ja, die zijn daar ook ja. mee aan de show geweest, als ik het goed geloof. Maar ze liggen overal. Ze komen uit, uit Scandinavië via de, de En Mag je er dan wel wat opzetten op die kei? Ook dat is zeer beperkt. Een heleboel mensen willen er helemaal niks op zeggen. Ja. Die zetten gewoon een, een steen. Uh, anderen zetten er alleen een, een naam op, daar zorgen wij voor. We dat hebben wacht, een oor, oorspronkelijke, ja, een echte oude ambachtsman... Die, uh, die dat graveren heel goed beheerst met de hand. Want dan is het het mooiste en dan is het ook meest natuurlijk. Soms zie je de letters niet, ze nat zijn of ze er zonder verkeerd op staat. Maar alleen een voornaam of alleen een achternaam. Of alle twee en... Maximaal de geboortedatum en de sterfdatum. Ik kan me voorstellen, eerlijk gezegd, als je dit hoort, dat ongelooflijk veel mensen daar belangstelling voor hebben. Wij zijn dit plan begonnen, uh, mijn vrouw en ik. En uh, later is dus mijn, uh, mijn schoonzoon, noem ik, ik vind stiefzoon zo vervelend, ik noem hem mijn schoonzoon Chris. Hij had hier graag blijven zijn, maar ik moet hem verontschuldigen. Hebben we samen die onderneming gestart? Uh, we hebben daar uh, een soort van. Uh, dat heet dan uh, heel deftig een businessplan uh, Is het echt een onderneming? Ja. Het is, het is een, een, een natuuronderneming. De inzet is natuur. Uh, de inzet is proberen mensen die relatie met natuur weer terug te laten krijgen. Die, die grondhouding te veranderen die we hier nodig hebben in, uh, in dit land, in de hele wereld. En eh, ja, wij hebben daar een term voor in de stichtingsakte eh, en de, stichting, de statuten. We noemen dat reintegratie van mens en natuur. Ja, ik ben wel heel letterlijk in dit geval. En dat is dan natuurlijk. Ja. Letterlijk kan het niet. Ja. Nee, precies. Uh, bent u, als u over uw landgoed loopt, uh, zich nooit bewust van al die doden die onder u liggen? Eh. Wij hebben een, een aparte deel voor, oh, daar loop eh, voor nou. die natuurbegaafplaats, 33 hectare. En dat ligt aan de andere kant van de weg. Maar ik loop ontzettend graag door die natuurbegaafplaats, omdat het een beeldschoon stukje natuur is. Dat hele midden dat dat ligt er middenin, dat is een grote fan. Prachtig, en dat ja. is heel mooi, daar uh, is de natuur volop. En daar loop ik graag. En ik heb nooit het gevoel van, nee, hé, hey, nee. hier liggen Nee, hey, maar er zijn mensen die vinden dat een beetje. Nou ja, duister, een duister gevoel. Die dat voelen, die voelen de aanwezigheid ja. van, de, van die doden. Wij hebben het nog niet gemerkt bij de mensen die bij ons op bezoek zijn. Nee. Die, die vrees of die angst. Is dit ook een manier om zo'n landgoed te beheren? Want het beheren van een landgoed is een uh, buitengewoon duur hobby, hè? Dat is, uh, daar moet altijd geld toe, ja. Dat, uh, dat is waar. En... Uh, dat is bij de bezuinigingen die wij hebben moeten ondergaan bij de natuurorganisaties en de particulieren. 60% bezuiniging op één departement. Mm -hmm. Alleen cultuur lijkt erop, die 30% bezuiniging gekregen mm -hmm. op dat departement. En de rest is het maar 4 of 5 procent, hè? maar natuur 60 procent. Nou, dat hakt erin. Maar is dit de oplossing? Want het, het, het eeuwige rust, hè? want dat, dat moeten we ook nog even zeggen... Je, je hoeft niet geruimd te worden. Je kan daar voor altijd heel rustig vergaan eigenlijk. Daar komt het op neer. Op, op een natuurlijke op, manier. Op een natuurlijke manier. En is, is het duur? Want het is voor u misschien gewoon een manier om dat land goed overeind te houden. zeker niet duurder dan de traditionele manier van begraven. Om de dood eenvoudige reden dat je betaalt één keer een bedrag voor een stukje grond waar je je graf mag uh, mm. laten zijn. En uh, verder betaal je niks mee. Niet aan onderhoud, niet aan dure monumenten uh, van, uh, van natuursteen. Uh, en uh, ja. Uh, en waar meest, hebben we het uh, dan over? eigenlijk Wat voor bedrag ongeveer? Tussen de 3,5 en de 4,5 duizend. Hm. Dus. dus dat is het eigenlijk het normale bedrag dat je bij een begraafplaats ja, ook Ja, dat is uh, ongeveer het gemiddelde bij een begraafplaats. Maar daar komen dus die extra kosten van verlenging van, het, van de graf. Ja, ja, ja, ja, dat ja. heeft hij bij ja, u bij u is, allemaal helemaal niet. Nee. En, en wat gaat u zelf doen? Onder uw eigen groene zoden? Sterker nog, ik had al een plek oh, okay. uitgezocht. <laughs> maar die is inmiddels weer bezet door de buren? Nee, absoluut niet. Nee. Okay. U hebt al een plek uitgekozen? Ja, mijn schoonmoeder is al begraven. Dus uh, die hebben wij daar al kunnen begraven. Uh, op een plek die ze samen met haar dochter, mijn vrouw, had <laughs> uitgezocht. Dus uh, het is al heel ingeburgerd. Oké. Okay. Nou, ik, ik denk dat u heel veel reacties hierop gaat krijgen. Ik kan, uh, wij hebben uh, absoluut niet, nee, uh, te niet te klagen, klagen nee. maar wat ook zo leuk is, we, we, we beleven er zoveel, zoveel aan. Je, je bent met de essentie van, uh, van leven en dood bezig. Ja. Hè? En, uh, daar hebben we natuurlijk al prachtige uh, verhalen over gezien. Ja. En ik weet niet of ik er eentje mag vertellen. Maar, uh, nou, we hebben eigenlijk geen uh, tijd meer. Uh, nauwelijks meer tijd, maar uh, ja. Wat en, doet als u maar even. Als u het in, Heel in, even, dat vind ik zo'n leuk verhaal. Nou. Het verhaal van Martijn en zijn oma. Twee dikke vriendjes, vogelaars. Zijn oma ging dood. Martijn had met zijn moeder verzonnen... ik doe een staartmeesje in haar mand als ze begraven wordt. En dat hebben ze gedaan. Dat staartmeesje, dat ging het graf in. We hebben begraven, mensen lopen weg. Maar het jongetje Martijn wilde helemaal niet weg. Die bleef steeds bij het graf, kwam twee keer, drie keer terug... tot hij opeens zei... Kijk, kijk, kijk. Twaalf staartmeestjes. Had ze allemaal geteld. Zaten boven zijn hoofd. En toen kwamen er ook nog goudvinkjes. En nou, dat was uh, een belevenis voor hem. En wat gebeurt er nou met zo'n kind die echt gevoelsmatig reageert? Dat heb ik de volgende dag gehoord. Ik vroeg aan zijn vader toen ik hem opbelde. Hoe is het nou met Martijn? Toen zei hij, die, die is nog steeds blij. Mooi hoor. Ja. Dank u wel voor uw komst naar de studio. U hoorde Dolf van der Weij, eh, eigenaar van natuurbegraafplaats Hilligmeer in de Drentse Hondsrug. U kunt via onze site meer informatie daarover eh, krijgen, nieuwshow.nl Hartelijk dank voor uw komst. Uh, het is ook wel eens leuk, iemand met mijn eigen naam. Meneer van der Wij. <laughs> Tot ziens. Ja. Ja. Volgende week zaterdag is het zover. Vanaf dat moment zal de beroemde verkeersader in het centrum van Rome... en dan hebben we het over de Via Dei Fori Imperiali... afgesloten worden voor het gemotoriseerde verkeer. Alleen voetgangers en enkele bus kunnen dan nog hun tocht... over deze historische weg. Die loopt vanaf het Piazza Venezia naar het Colosseum... dwars door de ruïnes van het evenoude Romeinse centrum... De kierkeur kunnen ze voortzetten. Over deze beroemde straat en de afsluiting daarvan... gaan we praten met Italië-correspondent Rob Zuidberg. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. De Via dei Fori Imperiali. Is dat ongeveer wat wij een beetje misschien beter kennen? Zeker van de beelden van afgelopen weekend. De champs élysées van Rome? Nee, een goede. Ja. Ja? We hebben over plekken waar je graag begraven zou willen worden. Ja, dat, uh, ja, is dat ik zo? kies dan meteen daarvoor. Oké. Okay. <laughs> Uh, 700 meter lang, 30 meter breed... dwars door het historische centrum uh, van Rome heen. Het historische centrum wat daar 2000 jaar geleden ontstond. Het is een fantastische plek om naartoe te gaan. Een fantastische plek ook om, om overheen te rijden. Uh, met je auto of met je scooter of met de bus. Echt, echt fantastisch daar. Maar het gaat allemaal voorbij dat, dat je daar nog overheen kan rijden. Ja, en waarom dan? dan? Hij, afgesloten is een... Belofte allemaal geweest van het nieuwe gemeentebestuur, dat is aangetreden. Ze zei: Ja, wat is nou het belangrijkste eigenlijk wat we in Rome hebben? Dat zijn niet grote industrieën en, en uh, andere belangrijke bronnen van inkomsten. Dat hebben we vooral toerisme. En die toeristen die moeten vrij baan krijgen. Die moeten op die historische plek daar in Rome moeten ze kunnen lopen, wandelen, genieten. En kortom, die weg wordt autovrij. Juist. Protesten waarschijnlijk ook meteen? Of is er geen middenstand langs die route? Ja, middenstand. Er staan voornamelijk heel veel uh, uh, uh, ijskohandelaren daar. Maar eerst wil ik je één ding laten horen. Want hoe klinkt het daar nu? De bakherrie die je daar hoort, heb ik gisteren opgenomen. Ik, ik, ik proef een beetje in jouw woorden dat jij het jammer vindt dat deze bakherrie gaat verdwijnen. Maar het lijkt mij toch een zegen. Ja, tuurlijk, tuurlijk is het een zegen. Tuurlijk is het, is het mooi. Bedenk even. Hè? Even een klein stukje geschiedenis. Hoe is die weg destijds aangelegd? Nou. 90 jaar geleden op last van Mussolini, had zijn kantoor zelf op, op Piazza Venezia. En die wilde gewoon een. Keizerlijke weg hebben naar dat Colosseum toe. En daar werd die weg ook neergelegd. Het moest de hele middeleeuwse wijk die er, daar toevallig ook lag, moest verdwijnen. Vond Mussolini niet erg, want hij hield helemaal niet van de middeleeuwen, helemaal niet van de kerk. En hij wilde een verbinding hebben tussen dat oude keizerrijk en zijn keizerrijk. En zo is die weg ontstaan. Maar uh, ondanks die, zeg maar die fascistische geschiedenis die die weg heeft, is het een fantastische plek om te rijden. En, uh, Wat is het? Ik rij er heel graag over. Ja, nou, wat, er, wat, er, wat er zo gaaf aan is... is dat je daar, daar over die keien heen schuurt met uh, uh, 2000 jaar oude stad... links en rechts naast je. Het Forum van Caesar, het Forum van Augustus, de tempels. Alles schiet daar aan je voorbij. Ja, het is... Uh, erg leuk om te doen, gewoon. Ja, Rob. De, de kans die je nu loopt, natuurlijk, als het afgesloten wordt, dat die 700 meter ook weer bevolkt wordt door van die uh, nep Romeinse wachters met hun speer in hun hand, die op dat moment, uh, zeg maar, al ver buiten het uh, Colosseum enzovoort de toeristen gaan verwelkomen. Of niet? Ja, in die, vijf in die 50 euro voor een fotoreactie. Ja, precies. Ja, Hoe doe ja. voor die lui? Ja, is dat niet ja. zo? Ja, natuurlijk. Het, het, het, het, het zal daar, de, de handel daar zal zich gaan uitbreiden. Maar het is natuurlijk wel, hè, want uh, gisteren liep ik daar rond... je ontdekt daar wel, als daar geen auto's meer rijden... dan keert natuurlijk wel een stukje van die geschiedenis van die ja. dijk daarmee ook terug. Hè? Want de auto's en de bussen en de taxis en de ambulances zijn dan ineens allemaal weg. Maar goed, ja, hier in Rome natuurlijk ook zijn de meningen daarover verdeeld. Ik heb daar ook een paar mensen over gevraagd gisteren. Bloedhete middag in Rome. U hoort... De auto's razen op Fori Imperiali. En hier moet het toch echt straks rustig zijn. Het Colosseum, hier Paul Vormen, het amfitheater van de Romeinen. En u hoort het, het is het verkeer. Het staat nu even stil vanwege een rood verkeerslicht. Zo stil moet het hier straks worden. sì, perché comunque è een zona dal valore artistico incommensurabile. Jongen die er op de bus staat te wachten, die zegt ik ben het er helemaal mee eens. Dat de auto's hier straks niet meer mogen rijden. We staan hier, slotverrekening, in een gedeelte van de stad met grote artistieke historische waarden. En dat de boel hier wordt dichtgegooid voor de auto's lijkt me ja, niet meer dan terecht. Als we het weten, we hoe het werkt. Ze functioneren beter, oké. no? Dat is een chaos, nog En de man die op zijn scooter bij het verkeerslicht wacht, zegt ja, eh, ik kan me de chaos al voorstellen als hier straks. De boel wordt dichtgegooid. Ja, laten we, laten we maar het beste van hopen. Is hij het akkoord dan? Ja, ik ken hem. Ik werk hier achter. Ik heb nog geen idee hoe ik straks op mijn werk kan komen. En daarna scheurt hij weer weg langs het Colosseum, zolang dat dus nog kan. Ja, Rob, waar moet al dat verkeer dan naartoe? Hebben ze daar al over nagedacht? Ja, er is inmiddels al een anti-chaosplan door door okay. de gemeente bedacht. Daar uh, zijn de Italianen natuurlijk ook goed in, een anti-chaosplan. Ja, uh, uh, uh, op een of andere manier zal het verkeer, want het is natuurlijk wel een hele belangrijke verbindingsader in de ja. stad, zal omgeleid moeten worden. Er zijn twee hele grote straten die daar omheen liggen: de Via La Vicana en de Via Merulana. Maar ja, daar zijn dus nu al de voorspellingen dat het autoverkeer daar met 30 tot 40 procent zal toenemen. Protesten, uiteraard, van buurtbewoners daar aangekondigd, die hebben gezegd dat hun straten daar onleefbaar gaan worden. Maar ja, ze zullen er toch echt aan moeten geloven. Al die bussen en taxis en ambulances die gaan straks langs hun huis. Eh, gemeente probeert het een beetje goed te maken door te zeggen... nou, ja we gaan daar elektronisch controleren op uitgaansavonden. Dan zorgen dat de auto's daar niet doorheen mogen. Okay. Maar ja, het is natuurlijk allemaal een beetje pleister op de wonden voor die mensen die daar wonen. Ja. Hoe gaan ze het vieren, die afsluiting? Ik begreep dat er toch wel een feestje komt. Ja, de gemeente die, die doet het natuurlijk slim. Hè? De boelden wordt daar afgesloten in een vakantieperiode. Dus het valt niet meteen iedereen op. Uh, volgende week zaterdag dan gaat echt, gaan echt de palen in de grond. En dan komt er geen auto meer doorheen. Dan heb je het over 3 augustus volgende week zaterdag. Om 21.30 uur half tien in de avond, begint de Notte Bianca. Een heel groot muziekspectakel Daar tussen al die oude uh, Romeinse monumenten die daar staan met het gemeentebestuur. Bent u in Rome doe bijna niks aan, want het is bloedheet, Maar ga daar feest vieren, zou ik zeggen. De witte nacht. Toch, ja. Ja, ja. precies. Ja, hey, Dank je ja. Rob Zoutberg, Italië-correspondent. Het ging dus over de afsluiting van een van Rome's belangrijkste verkeersaders. De Via dei Fori Imperiali. Volgende week, zaterdag. ashes of an old life Dan was hij John Allen, het nummer Joanna. Harry, barst los. Ja, nou, barst los. Ja, die vind ik storm. Precies. Ver, ver, verschijnt er eigenlijk nog wel veel uh, zo ja, in die Ja, het zomer? valt wel mee eigenlijk. Ja. Ik dacht ook, het wordt lastig. Ja. Uh, ik moet misschien met allemaal oude boeken hier gaan zitten ja. of zo. Maar uh, het is kiezen geblazen. Het is, uh, volgens mij gaat het hele boekenseizoen, dat verandert een beetje. Ja. Of dat wordt gewoon het hele jaar door, wordt er uitgegeven. Dat is grappig, want je ja. zou zeggen, uitgeven in de zomer een kansloze onderneming. Ja, nou, ik weet het niet. Ja. Maar ik heb de maak schrijvers niet uit. hier, maar ik krijg nog genoeg binnen. Dus okay. uh, maak, maak je hij... je daarover geen zorgen. Okay. En uh, ja, er is de gelegenheid... De verdeling daarvan bespreken. <laughs> en er is de gelegenheid om dit soort leuke boekjes er doorheen te, te, te doen. Hè. Zoals dat uh, waar ik het net al over had. Die korte biografie. Of, hoe zeg je het? Een geschreven portret en een bloemlezing uit zijn gedichten. Uh, door Jan van der Vecht over Adriaan Roland Holst. Um, dat hebben we in Nederland toch niet zo heel veel, vind ik. Dat we die oude schrijvers echt nog in de he, in het uh, onder het licht blijven plaatsen hm. dat we die nog uh, en Mieke citeerde net al even uit haar hoofd net die uh, en ik heb even gezocht en hier hebben we hem die uh, beroemdste dichtregels van hem denk ik, ik denk dat ze Laten dat zei zijn. Zijn voor elk ander kind en niet het hoge woord van liefde spreken uh, ja, je slaat een klein stukje over. Uh, je slaat een paar regels over. Zwerversliefde heeft het. Laten wij zacht zijn voor elkander, kind. Want, oh, de maatloze verlatenheden. die over onze moeggezworven leden. onder de sterren waaien in de oude wind. Oh, laten wij maar zacht zijn. en maar niet. En dan komt het het trotse hoge woord van liefde spreken. Ja. ja, nou, dat is. Het uh, is wel bijzonder dat je die regel... Uh, maar goed, je eruditie is spreekwoordelijk. Nee nee, nee, nee, nee. Daar hebben we het vorige week al over gehad. Het uh, reuze uh, teken. Ik heb het gehoord. Nee, nee, dat viel mee. Maar, uh, want Roland Hos is wel bijzonder wat dat betreft. want hij is echt een van de grootste vergeten dichters van de 20e oh. eeuw, denk ik. Toen ik erover ging nadenken, wat weet ik nou eigenlijk van hem... dat is dat filmpje dat ik dan net twee mm, weken daarvoor nee, gezien ja. had. Ik heb hem tijdens mijn studie in Nederlands, kwam ik hem tegen... als een beetje als een tegenstander, als een niet-felle tegenstander... van de vijftigers. Bertus Aafjes was daar bijvoorbeeld veel feller in. En dat is ook een van de redenen waarom hij een beetje... op de achtergrond is geraakt. Hij heeft natuurlijk de tekst geschreven van het uh, van de gedenkschrift... Uh, van, op het, van het monument op de Dam. Ja. Maar dat is zo'n cryptische tekst. Daar kreeg hij toen die tekst aangebracht werd al kritiek op. Dat vond iedereen... Eigenlijk al helemaal niks. Want wat had dat nou met de oorlog of met herdenken te maken? En het grappige is uh, dat hij in één plaatsje in Nederland uh, wereldberoemd is. Ja. Uh, Bergen. En daar heb je ook het A. Roland Holsthuis. En daar ja. kende ik het ook van. Want als je tegenwoordig dichter of schrijver bent... dan kun je voor... Uh, nou, ik, geloof, ik weet eigenlijk niet of je dat moet betalen... maar dan kun je daar een tijdje in gaan zitten om aan, uh, aan nieuw werk te werken. Dus dat is wel een beetje in de geest van Roland Holst. Want... Ik heb die biografie nu gelezen. Hij heeft zelf niets anders gedaan zijn hele leven dan dichten. En daar, daar, daar, daarvan wilde hij leven, zou ik bijna zeggen. Mm. Dat was dus niet echt mogelijk. Maar hij had gelukkig een rijke vader. Die zat in het bank- en assurantiewezen. Kijk, die heeft hem op zijn twintigste... Ik kom nog ergens goed voor. Ja, precies. Nou ja, die, die, die, die zag al gauw dat, die, dat deze jongen hem daar niet ging opvolgen. Dat dit toch een heel ander type was. Die heeft hem naar Oxford gestuurd, zo op zijn twintigste. En daar, is de, nou, daar heeft hij helemaal niets aan die studie gedaan. Dat is helemaal mislukt. Maar hij heeft wel die hele bibliotheek leeggelezen, onze kleine toen nog jonge Roland Holst. En daar heeft hij een heel eigenaardig wereldbeeld aan ontleend. Dat helemaal gebaseerd is op de Ierse mythologie. Dat ga ik je niet helemaal nu, nu samenvatten. Maar dat zit in al die gedichten. En ik denk, en Jan van der Vecht beschrijft dat ook... dat dat ook een reden is waarom die een beetje ontoegankelijk voor ons is geworden... of een beetje in de vergetenheid is geraakt. Want het is helemaal geen actuele poëzie. Het gaat echt over mannen die op het strand lopen en naar de zee kijken... en daar achter de zee een andere werkelijkheid zien. Ja, maar dan zou het juist de poëzie moeten zijn die ons nog steeds aanspreekt. Als... Nou, daar is gelukkig dit boekje voor, want... Dat is de reden, dat wordt gebeld. Van, dat is de reden waarom die vergeten zou zijn geraakt. En als iemand vergeten is geraakt, ga je het niet meer lezen. Hè? Dan doe je dat gewoon niet meer. Nu hebben we het gelukkig weer gewoon in handen. En ik zat zo die gedichten te lezen. En het is ja, heel toegankelijke, prachtige uh, poëzie. En ik zat ook even te kijken, want dat is ook vaak een indicatie. Uh, wat kon hij er eigenlijk mee gedaan had? Die heeft die beroemde bloemlezing van de Nederlandse poëzie... Ja. van de 19e tot en met, zoals een later truc was... de 21e eeuw, in 2000 en enige gedichten. En als je daarin bent opgenomen, dan is het eigenlijk al goed, maar hij had ook een soort rapportcijfers gaf. Ja, Als je met één gedicht, nou ja, dat is eigenlijk al een eer, maar dan had je maar een één. <laughs> en uh, Roland Holst staat er gewoon met tien gedichten in. Dus van Combray krijgt hij ook een tien. Um, al moet ik wel zeggen dat hij vooral de keuze heeft gemaakt uit het latere werk, zag ik, van uh, Roland Holst. En dat is weer wat toegankelijker dan het wat zwaardere mythologische eerdere uh, werk. Maar het allereerste gedicht wat in deze, in deze bundel staat, Het Stille Huisje, dat is meteen al leuk. Ik zal het niet helemaal voorlezen... want het is een beetje, een beetje lang, maar ik zal het middelste gedeelte... de middelste stroven voorlezen. En dat is, dat is helemaal Roland Holst. Een beetje plechtstatig taalgebruik, maar toch ook heel toegankelijk. In die dagen zocht ik al maar naar een kamer. Ik had al veel gewogen en gewicht, gewikt. Hier is stilte, docht ik. Docht ik, hè? Niet dacht ik, docht ik. En niets is voornamer, niets is meer geschikt. En zwijgend kijken, toch niet ha haat... en wel ik graag in stille dingen mij verdiep... Tik-tik, toen van buiten even op de ruiten, maar, ge maar vergeefs... hoewel het geitje blaten en de koekoek riep. Nou, hij blijft dan bij het huisje staan en hij loopt dan weg. Hij hoort die koekoek nog een keer en hij denkt stilte... moet je misschien maar gewoon te laten. En dat is het einde van het gedicht. Nou, uh, met die meneer van die natuurbegaafd plaats nog ja. in gedachten... is dat ook een heel natuurlijke, heel natuurlijke, heel ja. natuurlijke poëzie. Um, maar als je van dat soort poëzie houdt, en ik hou er eigenlijk wel van... He, niet, niet, uh, dan heb je een topbundel in de handen... als je de hoogtepunten van zijn werk uh, in de handen hebt. Wat ook nog leuk is, is dat... Roland Holst. Wil je nog aan andere boeken toekomen? Ja, ja maar nog één dingetje dan. In, hij heeft, het eind van zijn leven heeft hij in Bergen gewoond. En daar was hij nog helemaal de man. Ja. Dus hij ging de straat op. En iedereen groette hem en deed de hoed af. Bij de pilaren begon, uh, zat hij op, op, op het uh, verandertje. Ja, en, en dus hij heeft nooit geweten dat zijn... Uh, roemtalende was, als het ware. Mm, dus hij was, was aan het eind, Ja, dat is toch ook mooi. Dat hij ah, tot ja. aan het eind van het leven. die grote dichter A. Roland Holst is, is uh, gebleven. Uh, nou, dan ja. iets heel, heel anders. Ja, precies. 100 jaar Duitse humor. <laughs> 100 ik, hoorde, ik hoorde ooit een hoteleigenaar zijn Duitse gasten verwelkomen. in de categorie mop. Uh, u, u weet wat het dunste duitse boek is. Dat is inderdaad 100 jaar Duitse humor. <laughs> nu mag nou, je. je <laughs> Oké, okay, nou, naar deze, naar deze warme inleiding. voor ja. de, Paul in daar. Ga zal ik er toch wat proberen van te maken. Nou ja, op het omslag staat een even warme als grappige analyse... van de jaren waarin alles mogelijk lijkt. Toen dacht ik, dat warme dat zal die Duitse misschien nog wel lukken. Het is een Duitse auteur, Paul Ingendaar. Dat grappige, dat moet ik even, even afwachten. En... Ik moet het eigenlijk nog steeds een beetje afwachten. Ik vind het. Ja. Ja. Ik, ik, zal, ik, zal, ik, ik zal het uitleggen. Bel mij dan. Ik zal Nou, nou die, die Ingen daar is wel een beroemd iemand in Duitsland. Hij, uh, hij is literatuurcriticus. Uh, zo is hij in ieder geval begonnen. Uh, voor de Frankfurter Alkemeine. En daar had hij ook een zekere reputatie mee opgebouwd. Zeg maar een soort Arjan Peters en Jeroen Vullings van Duitsland. Zeg maar en daar een combinatie van. Uh, en toen is hij later als correspondent. En daar zit hij nu nog steeds in Madrid terechtgekomen. Hoewel literatuur nog steeds zijn grote en warme liefde heeft. En dat is ook de grote en warme liefde van zijn hoofdpersoon... ene Marco Teunissen, die we van jongs af aan in dit boek... de romantische jaren meemaken. De jongen die studeert uh, literatuurgeschiedenis. Uh, en dat, uh, no, dat gaat helemaal mis. En dan staat er dit. En daar begint het eigenlijke boek bij, deel 1, na, na een proloog. Op een dag werd ik wakker en bleek ik veranderd in een verzekeringsagent. Dus hij is mooi begonnen. Dat waren de romantische jaren. Liefde, meisjes, literatuur. Nou, mijn leven eigenlijk. En, en, en hij is dus een verzekeringsagent geworden. Dat ja. klinkt niet als het aller, allerspannendste beroep wat je kunt hebben. En daar gaat het boek eigenlijk een beetje mis. Want we krijgen dan vrij grote uitleg... over wat dat inhoudt, dat werk van verzekeringsagent. En daar kan ik me veel bij voorstellen. Mijn grootvader was trouwens verzekeringsagent. Dus ik, ik ken het van huis uit ook, zou je kunnen zeggen. Ik ging wel eens met hem mee om, om mensen op te lichten. Of, of om verzekeringen te verkopen... En, en uh, dat is precies wat deze hoofdpersoon ook doet. En dat is niet 300, 400 bladzijden lang en zo dik is het boek uh, uh, grappig. Wat het boek enigszins redt, uh, dat zijn de zijverhalen, de, de, zij de, de, de bijpersonages. Uh, de, de vader bijvoorbeeld van de hoofdpersoon. Uh, uh, die jongen die komt af en toe bij die vader, die is lichtement, die, die is blind aan het worden en die uh, luistert alleen nog maar naar boeken, naar luisterboeken, dat is het enige wat hij eigenlijk nog kan. En hij heeft besloten zijn hele leven zelf ook als luisterboek uit te brengen. Dat is een heel oninteressant leven, maar goed, dat is, dat is wel grappig om, uh, om te lezen. En die vader, die is gescheiden van de moeder van de hoofdpersoon, die heeft ooit een jonge vriendin gehad. Het is echt een bijpersonage in het boek, een heel klein stukje in het boek. En die vriendin heeft alle banden met haar familie ooit afgebroken. En die wordt dan, is 30 is dertig, en dan ligt haar vader op sterven. En dan wordt ze door de broers opgetrommeld. Ja, nu moet je toch echt wel langskomen. Want uh, jullie, hebben elkaar twintig, nou, twintig, ja, jullie hebben elkaar tien jaar niet gezien. Je hebt nooit meer naar hem omgekeken. En, uh, en nou, die man die wil afscheid nemen van je. En dan komt ze. Uh, en dan staat er de ontvangst die haar broers haar bereiden. Afgezien van de jongste broer was ijzig. Maar nog erger was de reactie van haar vader. Het klopte helemaal niet. Hij wilde haar niet voor het laatst zien. Zoals het in verzoeningsfantasie je graag wordt voorgesteld. Het ging niet om haar. Hij, haar vader, wilde zijn ongehoorzame dochter... voor het laatst zijn wrok in het gezicht slingeren. dan nou, vier, vijf zijn. die is gruwelijk om te lezen. En Dus die man die gaat helemaal los en zij zit erbij. En ze denkt, oh, wat moet ik daar dan mee? Kom ik met mijn goede fatsoen om het goed te maken? En, en aan het eind besluit ze, dit is geen nieuw begin of zo. Dit is, dit is echt een definitieve einde en het zwijgend loopt weg. En er zitten een paar van die stukjes in het boek... Die, wat dat betreft geweldig zijn. Kunnen we van en, Duitsland naar Engeland toch even die boekenprijs doen? Ja, hè, dan uh, laat ik Virginia Woolf er even, dus ja, maar even schrijven op naar een andere keer. Nou ja, die boekenprijs, die, uh, ja, ik volg dat altijd heel erg... want ik hou wel van de Engelse literatuur... en die relletjes zijn altijd heel interessant... en ze hebben altijd wel goede winnaars. Ah, en de, en, ja, precies, uh, er is er altijd kwaliteit. Ja, ja Julian Barnes, nou, ja, dat is natuurlijk ook een groter land. Ik wil helemaal niet neerkijken op de Nederlandse literatuur... want we hebben ook prachtige schrijvers. Maar ja, als je uit zo'n vijver kunt uh, vissen... dan uh, is de kans groter dat het echt iets goeds is. En ik heb nog niet al die 13 boeken die op die lijst nu staan gelezen. Ik ben wel van plan dat te gaan doen. Maar de boeken die ik ervan gelezen heb, kunnen wat mij betreft allemaal al winnen. En dat geldt, dat geldt zeker ook voor dit boek, Transatlantisch, van deze Colin McCann. Het is een Iers-Amerikaanse schrijver. Hij is, hij is geboren in, in Ierland en hij leeft tegenwoordig in New York. Daar is hij docent creative writing. En veel mensen uh, zullen hem wel kennen van het boek. Denk ik, laat de aarde draaien, want dat was wereldwijd een vrij grote hit. Dat was een verhaal, een roman, dat speelde op één dag... 1974, ergens. En een man die had een touw gespannen. Uh, tussen de twee gebouwen van. Uh, van uh, hoe heet het? Het gebouw dat uh, ingestort is. waar de, waar de terroristen uit het ja, World Trade Center. En dat touw heeft hij gespannen. En daar balanceert hij. Uh, in 1974 stonden die torens nog. van de ene toren naar de andere. En daaromheen is een heel verhaal gebouwd. Dat is, uh, heel, uh, daar heeft hij ook allemaal prijzen voor gekregen. Uh, dat doet hij in het klein. in dit boek weer. Alleen, dit boek speelt zich niet af op één dag. Maar we gaan van Dublin 1845 tot aan New York 2012. We reizen dus door de tijd... En uh, de hele wereld over. En we hebben ook allemaal verschillende personages. En wat ook typisch is voor deze McCann, wat hij eigenlijk altijd doet, is dat hij fictie en non-fictie met elkaar vermengt. Dus we beginnen, en dat is eigenlijk ook meteen het beste verhaal van het boek, waarna het de moeite waard blijft hoor. Maar het is altijd een beetje jammer als de schrijver in het begin zijn kruid verschoten lijkt te hebben. Maar goed, de eerste 50 bladzijden zijn echt fantastisch. Dat zijn de eerste twee uh, piloten die van uh, Amerika. De oversteek hebben gemaakt, het boek heet ook Transatlantisch, uh, naar Ierland. In zo'n houtje touwtje, vliegtuig. Ja. Dat op, met de broers, uh, hoe heeten ze? Wright Nee, zoiets? het zijn niet de broers. Het zijn, oh. uh, even kijken of ik de naam uh, Brown heette. Een, oh, en, nee. uh, nou, die andere naam kan ik nu even niet vinden, maar die zitten in dat vliegtuig. <laughs> nou, nu ga ik ze tot naar. Nou, ze worden in het boek al vereeuwigd, zal ik maar zeggen. En dat is zo mooi om te lezen, omdat het is 50 bladzijden, er gebeurt er eigenlijk niks. Ze zitten alleen maar in dat vliegtuig. Maar het is loeispannend. Je kunt binnen vijf seconden koekelen en je weet hoe het afgelopen is met die lui. Want ze hebben echt bestaan. Maar dat moet je dus eigenlijk niet doen. Nou, ik, verklaar, ik verraad het nu ook al een beetje. Ze halen de overkant, maar je denkt dat het niet gaat lukken. Dus dat maakt die eerste vijftig bladzijden. Dat doet hij met allemaal heel erg, heel erg uh, uh, uh, uh, mooie details over hoe ze in dat vliegtuig zitten. En hoe ze met elkaar communiceren en hoe ze met elkaar omgaan. Het volgende hoofdstuk gaat over de eerste uh, zwarte uh, slaaf die ontsnapt in Amerika, midden 19e eeuw, daar een boek over schrijft, in Europa heel erg beroemd wordt en een tournee maakt uh, door Ierland. Uh, en dat komt op de een of andere manier komt dat weer samen met die twee uh, vliegeniers. Mm. Dus die personages schrijft dan allemaal uh, in elkaar. Uh, en dat doet hij allemaal heel, heel mooi, heel gedetailleerd. Je leert echt die mensen kennen. En dat is het steekwoord van Colin McCann altijd: warm menselijk. Het is echt veel goed maar het is ook literatuur. Eén puntje van kritiek, het is wel heel erg veel goed soms. Hè, uh, bijvoorbeeld die, uh, die, uh, die zwarte meneer, die slaaf, die zich bevrijd heeft. Die heeft wel een erg positieve kijk op de wereld. En dat is wel echt een heel goede kerel. En ik heb ook even naar die man gegoogeld. Hij had ook soms, zoals eh, goede mensen dat ook hebben... soms wel wat rare opvattingen. Ja. Dat je denkt, nou, nou, nou. <laughs> He, uh, maar het klinkt integrerend. Ja, ja, ja. Nou ja, het is heel knap dat je in een relatief uh, dun boek... nou, het is niet zo heel dun hoor, maar 300 bladzijden... dat je daar in 200 jaar kunt ontspannen en uh, 15 personages... zonder dat je de lezer kwijtraakt. He? Je blijft er uh, toch... De hele tijd bij. Column McCann. Column McCann, transatlantisch. Dank je wel. Informatie allemaal te vinden op Teletextpagina 260 en ook bij ons op de website www.nieuwshow.nl. Dank je wel, De machtigste vrouw ter aarde in de kunstwereld, zo werd Sheikha al-Mayassa uit Qatar, vorig jaar nog genoemd door The Economist. Slechts 30 jaar oud en met een jaarlijks budget van 1 miljard dollar... tot haar beschikking is ze veruit de belangrijkste speler... op de internationale kunstmarkt. Ze kocht onder andere werk van Rotko, Damien Hirst, Francis Bacon... Jeff Koons, Roy Lichtenstein en Andy Warhol. Maar ook een schilderij van Cézanne voor 190 miljoen euro... dat hiermee gelijk het duurste schilderij aller tijden werd. Waarom een staatje als Qatar zoveel kunst koopt en wat dit betekent voor het kunstklimaat in de westerse wereld, vragen wij aan kunsthistoricus en kunstrecensent van de Volkskrant Rutger Ponsen. Welkom Rutger. Ja, Hallo. Eh, 1 miljard dollar. Menig museum kan daarvan dromen, lijkt mij. Ja, nou, er is geen enkel museum dat daaraan kan tippen. Wat was het ook weer? Het MoMA in New York? 50 miljoen, toch? Ja. Dit is, dit is twintig keer zoveel, toch? Ja. Uh, Hoofdrekening was niet mijn beste kant. Maar ja, dit is twintig keer zoveel. Ja. Ongelooflijk. Ja. Per jaar. Nou, weten we wel dat ze heel veel geld verdienen daar in Qatar. In de Verenigde Arabische Emiraten, wat er natuurlijk ja. naast ligt. Maar het gaat er natuurlijk om dat ze dat geld nu aan kunst besteden. Sterker nog, ze besteden het aan kunst die nog ineens niet getoond wordt. Dus ze ja. hebben die Damien hirst en die Cézanne, tenminste. Wacht spelen, even. We spastien. weten het nooit zeker. Hè? Ze hebben het gekocht, maar ze hebben blijkbaar elf Rodco's gekocht. Wat dat, weet, dat weet niemand precies. Want dat gaat allemaal met tussenpersonen. Want als iemand weet van: oké, okay, zij zijn aan het bieden, dan gaat die prijs waarschijnlijk nog hoger. Want dan weten ze dat het echt hot is. Maar goed, ze hebben heel veel wedstrijden. Maar het goods. wordt niet tentoongesteld. had nog niet. Ja, ik, ik, ik was drie jaar geleden daar. Toen, er is een zes-sterre-hotel daar. Daar is een aparte vleugel. Daar, wordt de, daar staan de maquettes van wat ze van plan zijn. En er staan drie gigamusea gepland. Ja. ja, dus het komt wel. Ja. Maar ze gaan natuurlijk het momentum, eh, en dat is het interessante misschien van Qatar op dit moment, of van die hele regio. Ze gaan het momentum afwachten wanneer dat het beste. Uh, gepromoot en gepushed kan worden, want ze zijn begonnen met... Met het WK voetbal of zo? Nee, nee, ze, ja, ook dat. Ja, ze zijn een WK voetbal, hebben ze natuurlijk nu binnen Ze zijn voor de derde keer bezig om de Olympische Spelen, 2024. Maar daar gaat het niet ja, je, ja, nee, ja, het Ze zijn toch niet gek? Ja, ze zijn zo gek als het, als het comité van de Olympische Spelen gek is natuurlijk. Uh, die gaan ja, die een keer Ja, die FIFA was ook gek. Hm? Die nou vierval ja. was natuurlijk ook al krankzinnig. Daarom, bedoel... Maar het is natuurlijk het is een opeenvolging van uh, een strategische moves die ze maken om cultuur in de regio uh, naar voren te brengen. Dat is begonnen met het Museum voor Islamitische Kunst... wat in 2008 is opengegaan. Ja. Daarna een museum voor moderne Arabische kunst... wat natuurlijk al een soort overgang is. Mm -hmm. Volgend jaar december... en als het daar nu ligt, wordt dat echt volgend jaar december... gaat het museum over voor open voor nationale... Het Nationale Museum van Qatar. En dat gaat niet alleen over kunst of over cultuur... maar dat gaat over visserij en een heel breed maatschappelijk opgezet... Uh, over alle eeuwen zoals Qatar of die regio bestaat. Dus dat gaat van, vanaf mm -hmm. de zevende eeuw over. En waarschijnlijk in de Slipstream daarvan... komt dan ook de moderne westerse kunst. Ja, want die vrouw, die Sheika uh, al Mayassa, uh, 30 jaar oud, zei ik al. Ja. Wat, wat, wat is dat voor vrouw? Uh, is dat een kunsthistorica? Nee, want ze is opgeleid, even uit mijn hoofd... Politieke wetenschappen en ja. literatuur in Amerika, daarna in Parijs. Ja, in is in Amerika is, uh, heeft ze ook gestudeerd, begrijp ja. ik, ja. ja eerst Amerika, daarna in Parijs. haar man uh, doseerde op Columbia... University in New York. Dus ze hebben zijn Oost -Oost -Oost -Oost -Oost zij zeer Oost-Oost-Westers georiënteerd. Ze zijn pas een paar jaar geleden naar Qatar verhuisd, definitief. Uh, en dat geeft ook een beetje aan van wat, wat, uh, wat het soort ge gewicht van haar is. En het behoud van traditie en het introduceren van iets Westerse, westerse cultuur daar. Ze geeft niet veel interviews, hè? Maar, maar en laten we wel weten, die cultuur als die wel, die... wel geeft. Wat is Nee, dan het nee dan is de boodschap? Ik heb het opgeschreven. De boodschap is culturele bruggen bouwen. Ja, ja, ja. Nou, bedoel, nou ja, goed. Okay, dat... nee, maar wat is de bedoeling? Moet je de, de, de, daar toeristen naartoe. Uh... Tuurlijk, dat is het. Is dat en, het? Dat is, het of, want dat is de regio. Of, of, of is het ook een beetje laten zien? Kijk, wij zijn niet allemaal boeren. Uh, nee, het, is, het, het, die zin, het woord strategisch klopt echt. Uh, uh, olie is er gevonden in de jaren 60. puissant ja. rijk door geworden. Maar zij, zij weten natuurlijk ook wel: die oliebronnen raken op. En dat geldt overigens ook voor Abu Dhabi en Dubai. Die hebben dat aan precies. Dubai zelf... heeft nog nooit olie Nee, nee. Maar ik bedoel, de, de, de, de economie die daar op olie ja, ja. of uh, verwante producten leiden, die weten van dat houd ik hier op. We gaan iets anders doen en zij richten zich meer op in Qatar op uh, technologische ontwikkeling en in uh, Abu Dhabi volgens mij meer de financiële wereld en het toerisme. Want dat is natuurlijk wel het, het punt. Wat zij gaan doen is in, in die islamitische Arabische wereld een prominente rol spelen zoals daar tot nu toe nog niemand heeft gespeeld. En, ze, dat, en dat wijst dat museum uit 2008 van islamitische kunst. Waar was dat? De eerste teken daarvan. Dat is namelijk niet zomaar een museum voor islamitische kunst. Dat is een museum voor pan-islamitische kunst. Het gaat voor alle islamitische kunst die ze in de, isla, in de islamwereld ooit hebben gehad. Dus er is ook kunst te zien uit Spanje bijvoorbeeld. Mm. Zij willen een soort. Grote regio en daar het centrum van vormen. En dat hebben ze in andere landen. Ze hebben muse meer musea van islamitische kunst en arabische kunst uh, in die regio, maar niet zo geconstateerd. En zij kopen dus die hele familie, want die familie zit er natuurlijk achter, die, die uh, Altanis. Uh, die kopen al 60 jaar kunst en S echt S alles op. Hè? Manuscripten, uh, tapijten, let wel, tap onlangs werd een tapijt verkocht voor 35 miljoen, geloof ik. Dat, bedoel, dat zijn. Dat, dat haalt bijna de krant niet omdat het een tapijt is. Maar het zijn dus echt gigantische bedragen. Ja, want ik wilde net vragen. Zit er een lijn in die kunst aankopen? Ja, daar zit een lijn in. Dus ze bouwen het breed cultuur op: de Tapijten, juwelen, manuscripten. Maar in de moderne eh, kunst. Moderne Arabische kunst. En nu zit ze met, Ara en met westerse kunst. Het gekke is wel, vind ik... Toen ik die aankopen... Ik heb natuurlijk ja. al eventjes nagekeken van wat nou precies... Dat zit eigenlijk je lijn in. Niet. Want een rotko... Uh, en een demineurs. Dat zijn van die pillen in een vitrine. Een ja. pillenkast was dat, hè? Ja, er ja, de... zijn er 15 van. Jawel, maar en een, en een schilderij van kaartspelers van Cezanne. Cezanne. Wat er natuurlijk daar, niet zijn er van. daar zijn er geen zijn er geen <laughs> vijftien wat echt niet zijn beste werk is. En, en ook niet typerend voor hem. En hij heeft er een paar gemaakt, en dit is er een van. Daar komen er ook niet zoveel op de markt, moet gezegd worden. Het is natuurlijk ook daarom misschien wel gelijk de duurste... omdat die prijs door een paar mensen flink opgedreven is... Maar het is, er is eigenlijk weinig. Maar wie doet het vinden. nou werkelijk? Het kan toch niet zo zijn dat een 30-jarige politica die in ieder geval dat gestudeerd heeft, ja, uiteindelijk het kunstbeleid van een paar miljard gaat bepalen. Daar moet toch iemand anders aan nee, het uit. In, in Qatar is de Qatar Museum Authorities... zoals dat officieel heet. Dat is een organisatie die. Ja, Het is altijd moeilijk in, in dit soort uh, emiraten uh, te omschrijven. Het, is niet, het valt niet onder het ministerie van Cultuur... maar het is wel voor, voor nationaal belang opgericht. Met name door de familie, door haar vader... die toen nog emir was, in 2005, uit mijn hoofd. Uh, en dat, zij, heeft het nu even over, zij heeft het nu overgenomen als voorzitter. En, en die organisatie is een soort, soort, soort paraplu... over een heel breed cultureel infrastructuur programma, wat ze daar doen, dat gaat over een, een filmfestival. Uh, uh, dat gaat over fotografie aankopen. Dat gaat nou, over het bouwen uit... van musea en het kopen. want die architectuur die bedoeld ja, was op die maquettes... Nou, dat waren gebouwen, die hadden we nog never gezien, hoor. Fantastisch, echt. Ja, maar, dat is van Nouvelle. Jean nouvel gaat dat nieuwste museum bouwen in 2014... Uh, Pai heeft dat uh, Museum voor Islamitische Kunst. Het is een soort... Uh, Pij is bekend geworden door die glazen piramide, piramide bij, het bij Louvre. Dit is ook een soort piramide van gestapelde zandblokken, zullen we zeggen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Dat staat op het einde van de landtong. Daarboven zit uh, Bocuse. hoe heet die, die Franse kok uit Lyon. Die heeft daar zo'n sterrenrestaurant. Bocuse? In. Bocuse die heeft er. Dit is ongelooflijk natuurlijk. Nou, nou even Rutger, de, verontrustend dit... Moeten wij hmm. denken, jeetje, daar gaat het allemaal. Ja, nee, wat voor, nou, ik, voor het genoeg... is het niet als je... Ik ah, bedoel, het heeft een regiofunctie en het is heel goed. Waar, waarom zouden alleen ja. maar het MoMA en San Francisco en Tokio... Tokio overigens, ik bedoel, ook niet echt westers... Waarom zouden die nou de westerse kunst allemaal mogen opkopen? En, en, en de islamitische wereld niet. Dat is natuurlijk, dat is de, het alleenrecht is niet voor ons. Met, wij kopen ook eh, kunstwerken uit, ja. uh, uit Afrika en eh, China op. Trouwens, heel veel de Chinezen ja, willen niet anders dan dat ze snel de Chinezen terug. willen wel weer terug. Ja, ja precies. Maar, maar zij, zij drijven de prijs. Kijk, het is natuurlijk fantastisch dat iemand zijn geld niet besteedt. alleen maar aan Jaguars en uh, nog hogere, grotere huizen en duurdere kleding. maar ook aan kunst. Maar het is natuurlijk in dit hele spel. zijn het spelers die de prijs zo opdrijven. Ja. dat je denkt van. Ja, maar dit is dus eigenlijk ook weer niet. Ja, ik ben daar eigenlijk ook wel weer heel bazaal in. Dit is natuurlijk ook weer niet helemaal de bedoeling van maar kunst om door de mensen te brengen. Gezegd, je. Als deze mensen stoppen met kopen, dan dondert die hele kunstmarkt in elkaar. Dat geloof ik helemaal niet. Dat dan. wordt wel een zeg. Ja, maar dat geloof ik helemaal niet. Want er zijn zoveel spelers toch nog. Kijk, de kunstmarkt is af en toe in elkaar omdat het economisch eh, mensen het voor een investering hebben gekocht. En, en die investering denken van nou ja, dat is nu waardeloos. En dan wordt dat minder. Kijk, die kunst is gelukkig, buiten dat het artistieke waarde heeft... Ook, nog ook financiële waarde, artistieke waarde heeft. En dat blijft natuurlijk toch behouden. En dan zal die prijs misschien enigszins zakken... en wat meer democratisch worden verspreid... en mensen zullen ineens denken, waar heb ik al dat geld voor? Maar ja, dat is dan pech. Snap is, je? Ik ja, denk niet dat het instort. Is men bang dat dus alles wat goed is uiteindelijk daar naartoe verdwijnt? Of niet? Werken we, kunnen natuurlijk helemaal niet eens verkocht worden... Ja, ja, nee, ja nee ze zullen niet oefeloos blijven kopen dat, uh, nee. het, is alleen, het is zo ongericht het is zo het is zo, het, het is zo on uh, het is een wachten van. wacht op de eerste Rembrandt-rivetier nou duurt. ja het is gewoon je koopt een aantal grote topstukken voor topprijzen in het is eigenlijk ook schieten uh, Een beetje ordinair in het eigenlijk ook. het is eigenlijk een beetje ordinair het is alsof je uh, denkt van God we gaan mensen naar Las Vegas halen en dan, uh, dat heeft de en dat het boekje gedaan. beneden en dan gaan daar we ook daarvoor in naar in Qatar ja, precies het is zo van Disney. Nee, maar naar de komt naar fles Abu Dhabi komt er, maar bedoel, oh, dat ja. het is allemaal hetzelfde. Het is een ja. soort Walt Disney, uh, iedereen moet er naartoe en daar zie je de hoogtepunten van. En dat zullen er ook de hoogtepunten blijven. Gelukkig is de markt breder dan dat. Snap je? Nu richt mm -hmm. iedereen hierop. Het, het zou jammer zijn dat wel, dat als ze, als ze echt een smaak en een programmatische aankoopbeleid gaan hebben, dat ze heel veel dingen echt daadwerkelijk weghalen die niet meer in de museum musea te zien zijn. Dat zou jammer zijn. Daar ziet het nu nog naar uit. Niet naar uit, want het is te veel at random. Ja. Het is te veel van bling-bling, wat goed is. Veel kost, een grote naam. En die kopen we ja. in. Zo van, doe mij maar de duurste fles wijn. Precies. Goed, Hartelijk dank. Justy Zorik is een kunstrecensent van de Volkskrant. Rutge Ponsen hoorde u. Het ging dus over het kopen van westerse kunst door Qatar. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht via uh, onze website, natuurlijk nieuwshop.nl. Teletext heb je ook, 260 geloof ik. Zometeen dan kunt u nog luisteren naar uh, Kamerbreed. Daarin is de gast die zit in Almere. Kees Boma zit in Almere. Die praat daar met Annemarie Joritsma. En die gaat natuurlijk alleen maar zitten juichen over die kunsthuisbaan. Ja, denk je? Tuurlijk. Zou kunnen. Ze is ook nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en ze praten vanuit die geweldige bibliotheek die daar staat. Mensen hebben geen groter verlangen dan bedrogen te worden. De schrijver kijkt naar ons, bestudeert ons en ontmaskert ons met net zoveel liefde als hij zichzelf op de snijtafel legt. Wat nemen wij waar en hoe betrouwbaar zijn die waarnemingen? En hoezeer worden die waarnemingen gekleurd door onze interpretaties? Dus in hoeverre kun je je eigen waarnemingen echt vertrouwen? Arnold Grunberg in Paflof. Vanavond. Van kwart over zes tot zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.